10 uur. Het LOS-journaal. Door Alt Megens. Aad Meiboom, ICT-directeur bij de nog te vormen nationale politie, is opgestapt. Hij had als belangrijkste taak om de verschillende informatiesystemen van de politiekorpsen te stroomlijnen. Justitieredacteur Robert Bas over het vertrek van Meijboom.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 In december kondigde TomTom Tom aan dat er 457 arbeidsplaatsen worden geschrapt. Het partijbestuur van het CDA praat vandaag over de nieuwe lijsttrekker. Waarschijnlijk wordt duidelijk wat de procedure wordt. En mogelijk komt het bestuur ook met één of meer namen. Sinds de verkiezingsnederlaag en het opstappen van Balkenende in 2010... heeft de partij geen echte leider meer. Door de val van het kabinet en de naderende verkiezingen... moet er snel een lijsttrekker worden aangewezen. Door velen wordt minister De Jager gezien als een belangrijke kandidaat. Maar De Jager zelf heeft verschillende keren gezegd dat hij niet wil. Andere veelgenoemde namen zijn die van de ministers Spies en Van Bijsterveld... fractievoorzitter van Haarsma Buma en staatssecretaris Bleker. De burgerpartij Amersfoort is boos op Hero Brinkman. Die heeft zijn nieuwe partij onafhankelijke burgerpartij genoemd. En die namen lijken te veel op elkaar, zegt de club uit Amersfoort. De partij wil niet met Brinkman geassocieerd worden, vooral omdat hij oud-PVV'er is. De burgerpartij Amersfoort is ervan overtuigd dat Brinkman een andere naam moet kiezen. Wij zijn sinds 23 juni 1998 is de BPA geregistreerd bij de kiesraad...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 Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. SP wil bestuurders in de zorg hoofdelijk aansprakelijk stellen bij misstanden. Amsterdam bouwt bruggen voor eekhoorns. Mat Herber brengt al jaren het gedachtegoed van Prim Fortuyn aan de man. Maar meer dan eens is dat een gevecht tegen de clichés. Een homoseksueel die uh, aandacht nodig had of ijdel was. Ja, en? En wat en... heeft dat te maken met zijn wetenschappelijke opvattingen? En het een humeur van Fons de Poel. Het is vijf over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Misstanden in de zorg, dames en heren, zoals verzameld in het zwartboek van Abfacabo FNV dat vandaag in Den Haag wordt gepresenteerd, bestaan veel te lang. De SP wil daarom bestuurders in verpleeg- en verzorgingstehuizen hoofdelijk aansprakelijk gaan stellen bij misstanden. En daar moet een wetsvoorstel voor komen en dat komt dan van de hand van Renske Leijten en die is Tweede Kamerlid voor de SP. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft het u wel zin om in deze tijden waarin alles controversieel verklaard wordt een wetsvoorstel in te dienen? Um, nou, het initiatiefrecht uh, van de, de Kamer staat gewoon overeind. De parlementair onderzoek en uh, parlementaire commissies lopen ook gewoon door. Nee, de regering heeft geen missie, maar uh, ik heb wel degelijk uh, een missie. En uh, ik vind dat we nu lang genoeg hebben gekeken naar allerlei misstanden. En dat bestuurders uh, te veel buitenschot blijven hierbij. Ja. En uh, ik ben dus nu aan het kijken of een wetsvoorstel nodig is... Ja. Um, want er zijn al wel uh, manieren om bestuurders hoofdelijk aansprakelijk... en ook financieel aansprakelijk te maken. Alleen het gebeurt heel weinig. Ja. Of dat er mogelijk uh, uh, stimulatiemaatregelen uh, nodig zijn... om te zorgen dat zij vaker gewoon hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden... Ja. voor de misstanden die we zien. Ja, dan even, even naar wat u precies wilt. Uh, want u zegt een hoop tegelijk. Inderdaad, uh, uh, bestuurders zijn al vaak hoofdelijk aansprakelijk. Dat geldt ook voor toezichthouders. Wanneer wilt u iemand hoofdelijk en dus persoonlijk aansprakelijk... Stellen. bij wat voor een soort misstanden wilt u dat? Nou, je ziet in het zwartboek van uh, Advocabo FNV eigenlijk een aantal zaken... Uh, uh, dat er misstanden zijn dat personeel uh, dat niet durft te melden door intimidatie. Dat ze, zich, uh, uh, hè, dat ze onder, structureel onderbezet staan en dat daardoor fouten ontstaan. Slechte zorg, uh, valpartijen, uh, verkeerde medicijnen. Uh, we, we, we kennen de situaties eigenlijk allemaal wel. En ik vind dat uh, dit soort klachten eigenlijk opgepakt zouden moeten worden. Ja. En dat bestuurders... Daarvoor veel sneller um, uh, aangesproken moeten worden om het te verbeteren. En als ze het niet doen, dan zijn ze, wat mij betreft, moeten ze uh, uit hun functie gezet uh, kunnen worden. En dan moet er een onderzoek plaatsvinden over hoofdelijke aansprakelijkheid. Nu zie je vaak dat het, als er misstanden zijn... of de inspectie oordeelt heel negatief... dan wordt het laag in de organisatie neergelegd... ligt aan het personeel, is niet goed opgeleid. Dan wordt het eigenlijk weggeschoven van de bestuurder. Ja. En ik vind dat die uh, uh, daarvoor aansprakelijk gesteld moet worden. Ja, maar... Ongekwalificeerd onge onge personeel inzetten bijvoorbeeld... Ja. Uh, dat, dat kun je gewoon uh, in je organisatie vermijden... Nou ja, dan moet er wel voldoende personeel zijn. Dat is één en twee. Eh, iemand die leiding geeft is toch niet, is per definitie wel verantwoordelijk voor wat er op de werkvloer gebeurt, maar is toch niet per definitie de schuldige van geklungel van individuele werknemers. Nee, je hebt altijd... toch ook je eigen verantwoordelijkheid? Zeker. En er kunnen natuurlijk ook altijd dingen gebeuren. Want het is mensenwerk en je werkt ook met mensen. Maar als iets structureel is en als je daarvoor als bestuurder geen open oor hebt. Want dat is ook wel echt iets wat er weer terugkomt uit dit zwartboek. Dat personeel zich geïntimideerd voelt. Dat de werkgevers zijn dat als jij klaagt over slechte kwaliteit bij de, bo bij de bond of in de krant. Dan krijg je een aanmaning. Dan ja. kun je je baan verliezen. Nou dat zijn echt zaken waarvan ik zeg daar steekt een bestuurder gewoon zijn kop in. Ja. Wil de slechte kwaliteit onder de pet houden. Ja. Nou, zo iemand moeten we zo snel mogelijk uh, uit zijn functie zetten. Goed, in vier weken tijd zijn er in dat zwartboek meer dan duizend klachten van zorgverleners binnengekomen. Uh, van mensen die niet in continent zijn... maar toch een luier omgedaan ja. krijgen... omdat ze niet de hele dag uh, kunnen worden geholpen om naar het toilet te gaan. Snachts om vier uur mensen met Alzheimer wakker maken om te wassen. Dat soort idiotie. Ja, uh, ja daar, daarvan kun je zeggen... Uh, dan, als een bestuurder dat weet, dan kan hij op zijn minst zeggen... dat doen we niet meer hier. Ja, en uh, ik vind ook... kijk. Uh, als zoiets in een organisatie kan ontstaan. Kijk, s'nachts mensen wakker maken om te wassen. Ik hoor het niet voor het eerst, maar um, ik, mij, mij springen echt de tranen in de ogen. Dat is echt de ontmenselijking van de zorg. Ja, maar overigens, en, werkgevers in de zorg zeggen: wij herkennen ons niet in deze kritiek. Nou, dat zegt heel wat over de werkgevers. Maar misschien is het wel niet juist wat er in dat rapport staat. Nou, kijk, ik heb eerder dit soort meldingen gekregen over het s'nachts wassen. En toen heb ik met dat personeel, met, de, met die melding uh, gezegd van goh wat zullen we doen, hoe kunnen jullie misschien op de werkvloer uh, daar wat aan doen, kan ik jullie helpen als Kamerlid. En daar kwam eigenlijk uit dat de medewerkers met mij hebben gesproken uh, en dat waren heel emotionele gesprekken, maar dat ze niet verder durfden, omdat zij zeiden, ik ben zo afhankelijk van mijn baan en van ja. het inkomen, dat ik te bang ben. Ja. Kijk, en dit, dit gebeurt niet overal. Nee. Er zijn hele goede uh, voorbeelden van hoe je menselijke zorg kunt geven in de omstandigheden van een krappe arbeidsmarkt en met ook krappe budgetten. Er ja. zijn te raven in de zorg. Ja. Dus die hebben ook niks te duchten van het aansprakelijk gesteld worden. Nee. Als dit goed gaat organisatie heb, heb je niks te vrezen, zegt u nee, eigenlijk. Kijk, maar even, en... even naar die hoofdelijke aansprakelijkheid ja. zelf. Want ik kan me voorstellen, als er fraude wordt gepleegd, ja, dan is het sowieso een strafbaar feit, dus dan wordt iemand vervolgd. Als iemand niet goed toeziet op de boekhouding, en, uh, en zo'n instelling komt in de financiële problemen, worden mensen aan hoofdelijke aansprakelijk maar gesteld. Dat staat in de wet. Ja. helaas gebeurt dat nu niet. En nee? dat is, dat is uh, we hebben het gezien bij Mea Vita, uh, daar, en we weten dat er bij andere instellingen Instellingen. Uh, we hebben het over de zonnehuizen gehad in het najaar. Daar zijn dingen, we weten niet zeker of het fraude is, maar het is daar in een heel snelle tijd financieel heel erg slecht gegaan. Ja. En zelfs daar vindt geen onderzoek plaats naar de hoofdelijke aansprakelijkheid. En daar wil ik nou verandering in brengen. Hoe? Dat je dus wel degelijk, nou, dat je of de uh, regels vermakkelijkt om bijvoorbeeld uh, naar de ondernemingskamer te gaan. Dat je dat misschien financieel faciliteert als overheid. En als het nodig is, dat er, uh, dat er wetten veranderen. Worden, dan moeten we daar wetten op wijzigen. Ja. Maar wat nou als er uh, ongelukken met mensen gebeuren? Bijvoorbeeld iemand breekt een heup door dat een personeelslid al, al tijden slecht functioneert, maar niet wordt ontslagen. Hoe stel je iemand dan vrouw, hoofdelijk aansprakelijk? Ja, Dan moet je kijken met de inspectie of dat inderdaad een structurele misstand is. Of de bestuurder dat geweten heeft of kon weten. Of daarover intern aan de bel is getrokken of het terzijde is geschoven. Of het een open organisatie is waarin je dus veilig uh, misstanden kunt melden. Of dat dingen onder de pet worden gehouden. En als het laatste zo is, dan kun je uiteindelijk, vind ik... Uh, uh, maar dat moet je dan met de inspectie doen. En wel degelijk ook natuurlijk met bewijsvoering. Een hoofdelijke aansprakelijkheidsprocedure... Uh, in ja. Kijk, ik, ik heb de laatste. Uh, er is een, een zorginstelling in het midden van het land. Ja. Uh, daar was niks aan de hand. Ik heb ja. er meerdere kamervragen over gesteld. Niks aan de hand. Nu is daar een nieuwe bestuurder ja. en die is gewoon schip aan het maken en die heeft klokkenluiders zelfs een excuusbrief gestuurd van sorry dat wij dat de vorige bestuurders u telkens met een kort geding dreigden als ja. u naar buiten ging met Zo klachten over dus de ook. zorg. Zo kan het ook ja. en dat Goed. moet gebeuren. Alleen die oud bestuurder is nog steeds niet aangepakt en dat moet nou wel eens een keer gebeuren. En daar Daarom gaat u zorgen dat de mogelijkheden zijn die er zijn in de wet beter worden benut... en voor zover die mogelijkheden nog niet in de wet staan... dat er een initiatief wetsvoorstel komt van uw hand. Juist. Ja. Renske Leijten, Tweede Kamerlid voor de SP. Ik dank u zeer. Graag gedaan.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 Ja, van alle aanhangers van Pim Fortuyn is Matt Herber misschien nog wel de bekendste. Al jaren werkt hij aan de rehabilitatie van de vermoorde LPF-voorman. Een werk dat nog steeds niet is gedaan, hoort u in deel 3 van de Erven Fortuyn... in een verslag van Marcel Dekker. De lijst Pim Fortuyn heeft gewonnen en toch verloren. Een prachtige uitslag waarmee Pim in zijn nopjes zou zijn geweest. Maar er is geen Pim om op de schouders te nemen... Mei 2002. De LPF wint de verkiezingen. Gespeend van een overwinningsgroes. Ongemakkelijk staat de voormalige voorlichter van de LPF, Matt Herbe... de aanhangers en de te woord om nog maar eens één keer te zeggen... wat Fortuin wel was. En wat hij vooral niet was. Het is niet te een overwinning. Omdat dwars door alle lagen van de bevolking het besef is gegroeid... dat Pim geen goedkope populist was. Maar een wetenschapper die haarscherp waarnam wat te schorten aan de publieke sector. Matt Herbe is in die roerige jaren af en aan partijleider en fractievoorzitter. Hij doet het om de nagedachtenis van Fortuin veilig te stellen. Veilig te stellen van de charlatans binnen zijn eigen partij... en van een steeds weer dreigende vergetelheid. Ik ben jouw woordvoerder. Je kunt geen andere woordvoerder aanwijzen nu je dood bent. En ik zal uh, me inzetten voor eerherstel. Dat was mijn drijfveer om door te gaan uh, op 6 mei en met de LPF iets nieuws neer te zetten... want ik vond dat Pim Fortuyn niet de geschiedenisboeken mocht ingaan... als een omstreden politicus die vanwege zijn ideeën is vermoord. Mat Herbe, de schatbewaarder van Fortuyn. Hoe doet u dat? Door u te woord te staan, door artikelen te schrijven... en waar ik ook de kans krijg om uit te leggen waar het om gaat. Dan grijp ik die kans aan. Dat betekent dus ook... Dat de luisteraars mij zullen missen in heel veel tv-programma's. Variërend van Pauw en Witteman tot uh, kranteninterviews. Die ik de afgelopen daar allemaal geweigerd heb. Maar die gaan het allemaal over de folklore van de LPF hebben. Die willen het allemaal hebben hoe gaat het nu met Winnie de Jong en Verrie Hogendijk. En uh, ik zeg nee, ik ben alleen in programma's te vinden... waar het gaat om de persoon en de gedachten van Pim Fortuyn. Als hij kiest voor verandering, dan kiest hij op mij. En dan ga ik dat programma ook uitvoeren. Mijn prioriteiten zijn vreemdelingenbeleid, uh, herstructurering... echt sanering, meneer Melker, van volksgezondheid, onderwijs en veiligheid. Goed. Wat heeft Nederland welvarend gemaakt? Wat moeten wij doorgeven aan onze kinderen? En wat moeten wij doorgeven aan nieuwkomers? Dat is de vraag waar de socioloog Pim Vertuin zich over boog. Want hij constateert, we leven in een geseculariseerde samenleving. Dat wil zeggen, de mensen gaan niet meer naar de kerk. Maar ook de verzuiling is veel minder dan vroeger. Ook het socialisme heeft aan waarde verloren. En wat moeten wij nou doorgeven aan onze kinderen... als die niet meer in die oude zuilenstructuur vastzitten van vroeger... En, uh, en dan identificeert hij dus die verworvenheden... zoals de parlementaire democratie... en te beginnen natuurlijk de vrijheid van meningsuiting... en de scheiding van kerk en staat. Hij zegt, dat is kostbaar en dat moeten wij bewaken... en doorgeven aan onze kinderen... En, en ook aan nieuwkomers. Ja, op het moment dat het begrip nieuwkomer in beeld komt... Ja, dan werd het ineens politiek gevoelig. Want de scheiding van kerk en staat, van moskee en staat... of de gelijkwaardigheid van man en vrouw, van homo en hetero... ja, dat is natuurlijk tot de dag van vandaag binnen de islam een heet hangijzer. Maar dat wil je niet zeggen dat de analyse van Fortuyn niet klopt. En, wij hebben ook wel, en dat is weer verschil eventjes met Wilders en de LPF. Eh, eh, wij hebben ook niet zozeer gezegd dat wij een probleem hebben met de islam. Nee, we hebben het andersom gezegd. De islam heeft een probleem met de moderne westerse samenleving. Ik merk gewoon bij de wetenschappers die nu onderzoek plegen. en de mensen die hier nu over schrijven. weegt hun persoonlijke vooroordeel zo sterk mee. dat zij er niet in slagen afstand te nemen van een onderwerp. Ze zijn dus bezig een beeld van fortuin uh, te zoeken. te bevestigen dat ze al hadden. Een homoseksueel die, uh, die uh, aandacht nodig had. of ijdel was. Ja, en. En wat heeft dat te maken met zijn wetenschappelijke opvattingen? Het is bijna 6 mei. Wat gaat u doen op 6 mei? Smiddag is in Rotterdam een symposium waarvoor ik ben uitgenodigd. Ik weet eerlijk gezegd niet of ik daarheen ga. Dat is, uh, er zijn dus mensen die zich een mening aanmatigen over Pim Fortuyn... die eerlijk gezegd niet weten waar ze het over hebben. In de laatste maanden voor Pim zijn dood... Uh, was de kring van mensen met wie Fortuyn zijn diepste ideeën... over de politiek uh, wisselde, maar heel klein. Uh, dat is uh, zijn, uh, zijn, zijn persoonlijke vriend en adviseur uh, Peter Langedam. Zijn manager, Albert de Boy. een ondergetekende. En verder eerlijk gezegd is, is er niemand die, die iets kan beweren of zeggen... Dat hij de, wat op de waarheid berust. Dat is meestal de grote duim. En het is. Eh, om daarnaar nou te, nou te luisteren, gezegd. Ik weet niet of ik er veel gezin in heb. Morgen spreken we opnieuw met de laatste lijsttrekker van de LPF. Olaf Stuger. De man die in 2006 met een omstreden verkiezingspot. nog één keer de gunst van de kiezer naar zich toe probeert te trekken. En hopeloos faalt. De uitkomst is ook dat ik met mezelf goed verder kan leven. Ik ik van, nou, ik heb er in ieder geval alles aan gedaan. Dat hoort u dus morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom op goedemorgennederland.nl Straks Amsterdam krijgt er zes bruggen bij voor eekhoorns. Eerst nu het ochtendhumeur van Fons de Poel. Als ik wat vermoeid klink, heeft dat zo zijn oorzaak. Ik heb lang genoeg met nieuws geleefd om er niet helemaal wakker van te liggen. Nee hoor, ik ben na al die jaren vrij goed in staat, vind ik zelf... om grote zaken tot morgen te bewaren. Maar waarom heb ik vannacht dan zo liggen woelen? Doorgaans zijn het volkomen onbenulligheden die dat veroorzaken. Van die trivialiteiten die je ergens bij daglicht hebt laten liggen... en in je kop nog een uitweg zoeken, zoiets. Ik kan uh, zomaar nachtelijk malen over de vraag of het nou is... ik wil bolletje of ik ben bolletje, of over het interlanddebuut van Barry van Aarlen... of over een tekstregel van André Hazes. Hoe was hij ook weer? Zag jij niet aan de muur van jouw vriend zijn trouwportret? Wie zag nou wat van die dingen? Waarom doe ik het mezelf eigenlijk aan... om te onthouden wat ik eigenlijk moet vergeten? En vannacht dan? Wat doelde het nou zo verneinig door mijn kop... dat ik me weer eens omdraaide? Ineens wist ik het met een ruk naar rechts. Margaret Thatcher. Het zal in 1983 zijn geweest of zo... We have to jump over our own shadow. Of was het, en ik ging op mijn linkerzij liggen... Helmoet Schmid, eind jaren zeventig. We zullen over die eigenen schatten springen. Het is een gewoon een gejat vocabulaire... waarmee politici onze godganse dag lopen te slopen vandaag. Onophoudelijk echoot nu die Haagse mantra door het land. We moeten over de eigen schaduw heen springen. Bent u eigenlijk wel bereid om over uw eigen schaduw heen te springen? Ik zie u nog niet over uw eigen schaduw heen springen, mijn hemel. Er komen verkiezingen en we staan aan de vooravond... van weer zo'n deerniswekkend papagaaiencircuit van politici... die van die zinnetjes oprapen uit een kopieerapparaat. Over je eigen schaduw heen springen. Stel je dat nou eens fysiek voor, Emiel Roemer. Na een onrustige nacht heb ik het vanochtend zelf even geprobeerd. Over links, door het midden, over rechts. Ik was helemaal kapot. Ik ga weer naar bed. Hm. Vondste morgen het ochtendtumeur van Henk Spaan. Let it go, stop.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 Uit Leuven heet Tom Helse en zong Sun in Her Eyes. Het is zes minuten voor half elf. U luistert nog steeds naar de Cairo op Radio 1. Amsterdam, dames en heren, krijgt er vandaag zes bruggen bij. En dat maar voor 20.000 euro. Die bescheiden prijs heeft te maken met de gebruikers van die bruggen. Dat zijn eekhoorns en boommarters. Remco Daalde, goeiemorgen. Goeiemorgen. U bent stadsecoloog van de gemeente daar. Hoe zien die bruggen er eigenlijk uit? Een touw. Een touw. Dat is het voornamste. Een touw tussen boomkruiden. Daar hebben eekhoorns en boomarters meer dan genoeg aan. En waar, waar hangen die touwen? Die hangen over hele drukke autowegen heen. Je moet je bedenken, de meeste eekhoorns in Amsterdam zitten in het Amsterdamse bos. Het zit er een hele hoop, zo'n stuk of 200. Nou, die jonge eekhoorns willen alle kanten op. Die willen de stad gaan veroveren en worden vervolgens op autowegen die het bos omringen platgereden. Ze verplaatsen zich via boomkruinen, dus als wij ze dat nou mogelijk maken door een touw tussen te spannen, dan worden ze niet meer plat gereden. Dat is ja. een hele simpel idee. Juist. En hangen die ook over de A10 of niet? <laughs> nee, dat is niet nodig. We leiden ze de stad in. Ah, We leiden juist. ze van het Amsterdamse bos via het Gijsbrecht van Amstelpark helemaal naar het Amstelpark. En ja. dat is toch al gauw zo'n uh, 10 kilometer verder. Ja. O. En dan kunnen ze dat gaan bevolken. Hoeveel eekhoorns zitten daar eigenlijk? Nou, in heel Amsterdam praten we over zo'n uh, 250 stuks van het meerdere deel in het Amsterdamse bos zit. En het zou zo leuk zijn als die beest via die Eekhoornbrug in het Amsterpark... dan ook in de stadswijken daaromheen terechtkomen, zodat mensen ze uit hun ramen kunnen zien. Gewoon in je bij jou in je voortuintje, of in het binnenblok. Maar dan moeten ze wel weten dat ze over die bruggen de stad in kunnen. Dat gaan ze absoluut vinden. Oh ja? Dat, uh, ja, dat leren ervaring uit het buitenland wel. Als er ook nog iets is, zo'n touwtje of, een, uh, of uh, ja, wat dan ook, zelfs via verkeersborden kunnen ze snelwegen oversteken. Ja, maar... Die mensen willen gewoon heel graag ergens anders heen, omdat zo'n bos op een gegeven moment vol zit met eekhoorns. Er is geen eten meer te vinden uh -huh. en ze worden gewoon weggejaagd door hun ja. ouders. Is dat eten in de... Maar uh, eekhoorns horen toch in het bos? Absoluut, maar ook in parken. Ja. En ze kunnen zich ook heel goed redden in woonwijken die een beetje groen zijn. En we merken dat uh, juist stadsbewoners heel erg gesteld zijn op een beetje natuurwijken om de hoek. Er zijn konijnen, hazen, egels enzovoort. Het is uh, voor stadsmensen altijd een geweldige belevenis. Ja. Zeg, als twee eekhoorns elkaar nou naar een tegenovergestelde richting tegenkomen op die brug, wat gebeurt er dan? Naar het rechtsvoorrang, hadden nou, wij bedacht. Ik weet niet ja. of hun daar zich gaan houden, maar goed, uh, we gaan <lacht> het gewoon proberen. Ja. En wie weet leidt het tot de leukste ontmoeting op zo'n brug. Goh, ja, dat is. <lacht> tot allerlei eekhoornhuwelijken en zo. Ja, ja. Het is natuurlijk vervelend als een eekhoorn een boomart tegenkomt op de taal. Want? Een boomart is een hele fanatieke eekhoornjager. Oh. Kijk, dan uh, we hebben we een ander verhaal. Dan krijg je meer Tom en Jerry. Knabbel en babbel. Maar die, uh, die, die bruggen zijn er toch ook voor de boomarters? Zeker, zeker. Gelukkig, dus u, u stuurt... de Eekhoorn u, u, is dat nog een heel zeldzaam beest. Maar, maar u stuurt de zijn stad in, op zijn hielen gezeten door een boomarter? Ja, precies. De boomarters moeten er gewoon achteraan, zodat je zelfs in de stad... een soort strijd op leven en dood hebt, een soort suffijtelotte fittest. Oké. Okay. Ja, de natuur is overal hoor, inclusief vervelende roofdieren. <laughs> nou is die boomartje wel nog heel zeldzaam bij de stad en ja je ziet hem eigenlijk bijna nooit. Het is maar een enkele keertje dat we er eens eentje zien. Ja. Zegt eekhoorns. E je waarschouw moet er niet door gebeten worden, hè? Want ze zijn ook wel eens dol, toch? Of niet? Uh, Boomartjes? Nee, eekhoorns. Ja. Uh, Sommige kunnen ziektes over, als zieke eekhoorns kunnen ziektes overbrengen, maar voor mensen is dat gevaar vrijwel niet Oké. Okay. Je hebt meer last van een papegaai in een kooitje dan van een eekhoorn op een touwtje, hoor. Oh, ja. Ja, je wordt eerder door een hond gebeten dan door een uh, honddolle boomarter. <laughs> echt, echt hoor, door, als je in de stad last van een beest wil krijgen dan moet je door de Kalpenstraat gaan en elke hond proberen te aaien. Dat is best echt gevaarlijk. <laughs> Goed, vandaag worden die bruggen in gebruik genomen. Hoe gaan jullie eigenlijk controleren dat die eekhoorns en die boomarters er ook overheen gaan? Nou, op, een, uh, op het meest, uh, de brug die het meest voor de hand ligt hebben we een camera geïnstalleerd die reageert op beweging. Ah. Dus je moet natuurlijk wel weten of het werkt. Ja. We niet houden voor niets en nee. uh, we verwachten dat we dat toch binnen een jaar weten hoeveel beesten daar gebruik van maken. Okay. En welke onverwachte beesten. U we gaat maar... tellen. En dan gaan we dan tellen, ja. Nou nee. ja, die camera telt voor ons gelukkig. We hoeven niet dag en nacht uh, het oogje in het zeil te houden. Nee. Goed, wie knipt het lintje door tot slot? Bij de opening uh, wie knipt van die bruggen? Het lintje door, nou dat is wel grappig. Dat is een staddeelbestuurder, in staddeel het uh, zich allemaal afspeelt. En een gemeenteraadslid, die van manuel die zich al jarenlang druk maakt om de natuur in de stad. Dat is okay. een bioloog en inderdaad uh, probeert hij altijd alles voor de dieren voor elkaar te krijgen. Dus dat is wel leuk dat hij dat dan mag doen. Goed, ik wens uh, u veel plezier bij het feestje, bij het in ingebruik nemen van deze nou, zes het wordt, bruggen. Voor leuk, ja. eekhoorns en <laughs> bommarters. Remco Daalder, stadsecoloog van de gemeente Amsterdam. Ik dank u zeer. Einde van deze uitzending. Het is bijna half elf. Dames en heren, meer informatie vindt u op kro.nl. U kunt ons ook volgen op Twitter. Hashtag gmnl radio. Ik zie u vanavond graag terug bij Oog in Oog om vijf voor half tien op Nederland 2. En het woord is nu aan Prem Radakensjoen, gewoon weer vanuit zijn bus. Maar je hebt nog helemaal niet gezegd wie in oog en oog vanavond is, Sven Kokkelman. Dat is een verrassing. Ja, oh, oké. Okay. Trouwens, even vragen: want ik heb Dirk Poot uh, van de Piratenpartij, Lea Manders van de Partij voor Mens en Spirit, Elija Mokogint Mokoginta van uh, 1. Even vragen: vindt u het goed dat ons belastinggeld gaat naar bruggen voor eekhorens, Dirk Poot? Ja, je bent politicus <laughs> met T-reger, Lea Manders. Ja, zeker, want uh, oh, ons ecologische systeem is één systeem en het hangt allemaal van elkaar af. Laya... We hebben het bijvoorbeeld over de bijen. Die bijen die verdwijnen, daar oh, komen er minder vogels enzovoort. Luisteraars, ik, ik vond er een heel sympathieke vrouw voor dat we begonnen. Laia <laughs> Mokogitna van uh, partij 1. Moeten er bij uh, ons belastinggeld naar dit soort onzin van bruggen voor eekhoorns en marters? Ik heb alleen maar het laatste stukje gevolgd, dus ik weet helemaal niet waar die bruggen komen. Geen Luisteraars, idee. dit zijn allemaal mensen van nieuwe politieke partijen die in 2020... 2010 meededen aan de verkiezingen. Geen van ze haalde een zetel. En nu gaan er weer verkiezingen komen in september. En ik vraag me af of zij, ons en alle Nederlanders niet de genoegen moeten doen door niet mee te doen. Al deze nieuwe partijen kosten tijd, geld, energie en stemmen. En we moeten dit land regeerbaar houden. Dus laten zich allemaal aansluiten bij een grote partij. En dan iets doen zodat we geregeerbaar kunnen zijn. Of zegt u, nee Prim, laat al deze mensen toch alsjeblieft meedoen. U mag nu al bellen met 0800 1, -1, -1 melden mee naar en de tweets gaan naar je Radio en weet u waarom ik last heb van al die marters en zo? Die maken van die irritante geluiden. Gelukkig hebben wij de mens door Megens, <laughs> Met zijn warme, zeer aangename stem. Radio 1. Het NOS-journaal. ICT-directeur Aad Meijboom bij de nog te vormen Nationale Politie is opgestapt. Dat deed hij na een kritisch rapport over het ICT-project dat, ICT dat hij leidt. Meiboom moest de verschillende informatiesystemen van de politiekorpsen stroomlijnen. En in dat rapport zou staan dat er geen vertrouwen is bij dat project. Dat hij dat tot een goed einde brengt. Het aantal coma-zuipers dat in het ziekenhuis is beland... is vorig jaar opnieuw toegenomen, blijkt uit cijfers van kinderartsen. Vorig jaar werden 762 dronken jongeren buiten bewustzijn opgenomen. In 2010 waren dat er nog 684. De Jongeren bleven vorig jaar ook langer buiten Westen. Zo'n drie uur en een kwartier, en dat is een uur langer dan in 2007.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 Aan ah, we bij verkeersinformatie. Op de A16 Breda-Rotterdam staat 3 kilometer voor de Van brindendort -Brug. De hoofdrijbaan is de rechte rijstrook dicht. Er is een spoedreparatie. En op de A16 staat de parallelbaan. 5 kilometer tussen knooppunt de Bregseplein en knooppunt Ridderkerk. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Remradacation. 12 september 2012, de datum voor de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar. Een van de redenen om de verkiezingen in september te houden... was om nieuwe partijen de kans te bieden om mee te doen. In 2010 was er een tsunami van nieuwe partijen. Trots op Nederland, Partij voor Mens en Spirit, Piratenpartij, Lijst 17, Partij 1, Nieuw Nederland, Heel NL en Evangelische Partij Nederland. Al deze partijen kosten de oprichters veel geld, energie en tijd. Maar geen van deze partijen haalde een zetel. Sterker nog, vele van ze scoorden zo laag dat ik medelijden met ze had. Wat hebben deze politici de afgelopen twee jaar gedaan? Zijn ze druk bezig geweest? Doen ze dit jaar weer mee? Gaan ze nu wel zetels halen? Luisteraars, hoe hard het ook klinkt... ik zeg bespaar ons in Nederland de onzin en trek alle nieuwe partijen in. Sluit je aan bij een bestaande politieke partij en maak Nederland regeerbaar. We zitten niet te wachten op nog zes kleine partijtjes in de Tweede Kamer. Wat vindt u, luisteraars? Moeten de mensen achter deze partijen naar de grote prim luisteren? En zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 0800-1121, mail naar primtimeapens-ntr.nl en de tweets kunnen naar Hekje Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. Luisteraars, er waren drie partijen die twee jaar geleden ook al mijn aandacht trokken... en ik ben blij dat ze alle drie vertegenwoordigd zijn. Laya Mokogitna van Partij 1, 2042 stemmen in 2010. Gaan jullie in 2012 weer meedoen? We gaan in 2012 niet meedoen, maar ik heb wel heel erg spijt dat we in 2010 hebben meegedaan... en niet hebben gewacht tot het kabinet was gevallen en nu mee hebben gedaan. Dus jullie gaan niet meedoen? Nee, wij doen dit keer niet mee. En wat ga jij dan doen? Bij welke partij ga je aansluiten? Nou, als de Piratenpartij meedoet, dan schrijf ook op de Piratenpartij. Maar je gaat niet actief bezig worden? Nee, ik ga niet actief. Nee, dat was echt, ik ben de klant nog niet te boven van uh, al de tijd en energie en geld van 2010. Dat was inderdaad uh, heel veel werk. Oké, okay. partij van de Piratenpartij van Dirk Poe, 2010. Je was gisteren bij Sven kokkoman aan de telefoon. Ja. Hadden jullie 10.471 stemmen. Doen jullie dit jaar weer mee? Jazeker. Zijn jullie wel goed bij je hoofd? Nee, het gaat hartstikke goed. Kijk naar hoe het in Duitsland gaat. En die 10.000 stemmen, moet je je voorstellen... we hebben toen in maart met 30 man begonnen. Ja. Drie maanden later ben je verdriehonderdvoudigd. Ja. We hoeven nog maar een klapje van 10 te maken. En, en dan heb... hebben we een zetel. Waren jullie de afgelopen twee jaar actief? We zijn heel actief geweest. We hebben onze, onze standpunten daadwerkelijk uh, ook waargemaakt. We hebben laten zien hoe, uh, wat de gevaren zijn van internetcensuur. Uh, we hebben laten zien hoe je, hoe je uh, met behulp van, van mirrors en proxies... Uh, bijvoorbeeld uh, Wikileaks kan ondersteunen. En we hebben op het ogenblik zijn wij gewoon vol in de slag... om, uh, om onze burgerrechten te verdedigen tegen een private lobbyclub. Ja, dat is breed. We gaan ja. daar zo ook over praten. Lea Manders van de Partij voor Mens en Spirit. U, heeft 26, de, u bent de grootste van Narita Verdong. Die haalde nog meer. Maar voor alle kleine partijen was u de grote winnaar. 26.196 stemmen. Dat lijkt veel. Maar dat is niet eens een halve zetel. Gaat u dit jaar weer meedoen? Kijk, uh, Prem, wat je uit het oog verliest, is dat er uh, ook vervroegde verkiezingen waren. Nee. En dat wij in drie maanden tijd... moesten wij ineens uh, ons organiseren en aan verkiezingen meedoen. Als je dan in drie maanden tijd zonder belasting geldt... vergeet dat niet. Wij doen het helemaal zelf uit onze eigen u zak Je bent gemeenteraadslid in Arnhem. Nee, dat heeft er niets mee te nee, maken. Nee, maar we bent hoor. toch ook gemeenteraard ja. met de &M? Ja, maar dat heeft toch niets te maken met mensen Spirit? Nee. Wij werken puur met vrijwilligers, puur uh, op basis van uh, de ledenbijdrage... van onze nu duizend leden. Duizend leden hebt u? Wij hebben duizend leden. Maar zijn ze gegroeid sinds twee jaar geleden? Ja, want uh, wij begonnen uh, met 250 leden... en door de verkiezingen hebben we duizend uh, leden gekregen. En uh, dus daar is een aanzienlijke groei. Nu krijgen we ook heel veel reacties van mensen... Die zeggen, jullie doen toch wel mee. Jullie hebben toen in zo'n korte tijd bijna een halve zetel gehaald. Er zijn ook mensen die zeggen, van: nou, ik heb me toen laten verleiden om strategisch te stemmen. Ik heb spijt als haren op mijn hoofd daarvan. Bent u al helemaal klaar? Hebt u al ingeschreven? Want het kost wel wat geld, toch? Ja, het kost 11.250 uh, uh, euro, uh, als ik het goed uh, onthouden heb. Wij zijn uh, uh, wel gewoon ingeschreven, maar die, die som die, die hebben we nog niet betaald. En... Uh, en wij zullen ook als werkelijk democratische partij... eerst even ook met die duizend leden willen overleggen. Of wij meedoen. Maar de, ge, de, de geluiden die we nu krijgen uit onze leden is... Maar via u, bent, Facebook, toch gewoon de baas. Via u bent toch gewoon de baas van die toko. Nou, en dat is nou de reden waarom wij zeggen... hier moeten nieuwe partijen komen. Want de oude politiek is inderdaad... je zit op het plush... Eén keer in de vier jaar worden de poppetjes gekozen... Ja. die door andere poppetjes ook weer gekozen zijn. Ja. En verder heeft de kiezer helemaal niets te zeggen. Maar en dat zo is hoort nou het heel... ook. Ja, zo de nee, daar denken de wij dus anders over. Kijk, je, je, wat het probleem wat je hebt in Dirk Nederland is. Dat, van de partij. Jullie moeten wel sorry. steeds je naam ja, ja, zeggen, sorry, anders ja. de luisteraar. Ja, het, um, het probleem wat je hebt in Nederland is dat heel veel volksvertegenwoordigers, vooral bij de grote partijen. op het moment dat die partij uh, in de regering komt, houden die op volksvertegenwoordiger te zijn. en word je regeringsvertegenwoordiger. En dat zie je bij die kleine partijen niet, want nee, ik weet wel, die geloven maar, ergens nee, in. Nee, wat ja. ik, weet je wat ik grap? Kijk, jullie zijn de, allemaal succesvol. Hoe kan je als VVD je handtekening zetten achter een voorstel van de SGP? Dat bewijst in één keer dat je als VVD uh, volksvertegenwoordiger doet wat Rutte zegt. En het bewijst dat de SGP als heel klein partijtje toch een behoorlijk okay, wat kracht kan we zetten. Gaan dat wij ook. Nee, we gaan even afspraak maken. Jullie gaan zeggen waarom jullie iets wel doen. En we gaan stoppen met het gezeik of, of sorry, gezeur oh. over anderen. Niels Bosman zegt allemaal onzin partij, Want ze richten zich te veel op one issue, op één issue. Daar zou ook niemand op moeten stemmen. Want je moet als partij een integrale visie op de hele maatschappij hebben. Als je iets wil doen in de Tweede Kamer. Je vertegenwoordigt namelijk niet één belang, maar de belangen van de bevolking. Als ik naar de Piratenpartij kijk... even voor de duidelijkheid... Ja? ik heb een heel grote zwak voor jullie... omdat ik vind dat jullie ontzettend vechten voor de vrijheid. Maar ik kijk naar Karin Spijn. luister af, dat is een, een schrijster... die ik heel erg bewonder... En die heeft ongeveer als het gaat over internetvrijheid jullie leen. Zij is lid van GroenLinks uit het hoofd. En GroenLinks wordt door haar beïnvloed. Zouden jullie als piratenpartij niet liever GroenLinks kunnen infiltreren? En die partij, de partij maken die vecht voor de burgerrechten. Ze hebben ook burgemeesters, ze hebben ook wethouders. Ja, hè? maar GroenLinks heeft, heeft zijn, eigen, uh, zijn eigen kroonjuwelen. En dat zit veel meer in het, in, het, in het groene gedeelte. En als GroenLinks op een gegeven moment ze moeten kiezen... tussen haar kroonjuwelen of onze geïnfiltreerde kroonjuwelen... Kroonjuwelen, moet je nog maar afwachten of het onze kroonjuwelen worden? Oké. Okay, uh, mevrouw uh, Manders, u hebt wel een hele integrale visie op de maatschappij. Ja, inderdaad. Wat is die? Um. Eigenlijk willen wij dat de macht teruggaat naar onszelf, naar de burger. En de politiek van nu wil dat niet. Die wil dat niet delen. Dat is één aspect. Een tweede aspect is dat wij vinden dat wij in een vermaterialiseerde maatschappij liggen... waarin het uh, leven, waarin uh, zingeving, persoonlijke ontwikkeling... persoonlijke vrijheid steeds meer uh, bedreigd wordt. Vindt u? Ja. Nou, vindt ik, zit hier, ik zit hier met het team... Van Mario, Fatima en Momo. En Kees is de technicus. Als, als er iemand veel persoonlijke vrijheid hebben, zijn die het wel hoor. Ja, u wel. Ze hebben te veel persoonlijke u, vrijheid. Ze ja. moeten een beetje als in China en in India met een sweeper over. <laughs> ik denk dat onze kinderen hier. kinderen zeggen ook tegen mij. Ja, Prim. Ik leef niet om te werken. Uh, ik werk om te leven. Ja, Prim, ik ben wel afgestudeerd. maar ik wil iets lekkers doen. Ik wil niet 88 uur per week werken. Gezeur, je moet werken. Ja, maar dan gaat het over vrijheid binnen het systeem. Jonge kinderen van nu. Uh, op de, op de, in de kleuterklasse. Ja. Die moeten nu al allerlei testjes maken om te voldoen aan eisen. Labels die op kinderen worden geplakt. Hè, dus de vrijheid wordt steeds meer ingeperkt. Je moet aan een soort economisch model voldoen. voldoen ja. Laat ik het zo maar zeggen. En toen straks hoorde ik nog dat verhaal van die coma zuipende jongeren op ja. televisie. Leven de hè? vrijheid toch? De vrijheid om zich te ontwikkelen met uh, zichzelf in coma te zuipen. Dat ik, is toch ik zou vrijheid. het heel fijn vinden als ik even het af mag maken. Mijn verhaal. Is dat goed? Ja, oké. Okay. Ja, ja, heel... hier ja, ja, vrouw, man. Dus, kom op, man. <laughs> nou, die kinderen, ik denk dat die uh, drugs gebruiken en coma zuipen omdat de stress in deze samenleving gigantisch groot is. Je moet enorm veel presteren en het gaat er vooral om, jij moet de dingen kunnen die de maatschappij vindt die je moet kunnen. Maar ik ben dat met u aan. Ik was 14 jaar of 13 toen ging ik marijuana roken omdat ik het spannend vond en ik had geen enkele stress was wel gewoon stoer doen. Ja. U leeft in een andere tijd. Dat en deze waar. tijd is zeer hectisch, zeer prestatiegericht, ja. ja. zeer materieel gericht. Delaport. Als je nu marihuana wil roken, moet je je privacy opgeven. Ja. Kijk, ja. jij zegt wel dat wij een, een one-issue-partij zijn... en je, je, je, je suggereert dan dat de andere partij wel een, een complete visie op de maatschappij heeft. Maar vergeet niet dat internet is op het ogenblik je jouw hele bestaan. Als je ochtends wakker wordt, check je eerst je e-mail. Als je gaat werken, doe je dat via het internet. Als je s'avonds met je vrienden gaat praten, communiceer je via internet internet. Als je informatie entertainment zoekt, doe je dat via internet. Internet is op het ogenblik een heel groot gedeel van je leven. En om te zeggen dat is one issue, dat is eigenlijk een nou, beetje iets ik... heel belangrijk. Ik uh... haat mijn gasten. Mijn stelling was namelijk dat ik vind dat de nieuwe partijen totale onzin zijn. Ik begin in twijfel te raken. Helpt u me? 0800 112e. U kunt mede naar primtimeapenstaatntr.nl. U kunt twitteren naar Hekje Premtime Radio 1. We staan voor de jaarbeurs in Utrecht. U ziet onze bus staan. U mag altijd binnenlopen om mee te praten.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 wat voor lessen heb jij geleerd uit het feit van 2010... dat jullie mee hebben gedaan, waarom jullie nu niet meer meedoen? Nou, wij hebben, wat we ervan hebben geleerd is dat, wat Lea al zei... Wij, moest, wij zijn in januari ons gepresenteerd en toen viel in februari het kabinet. En wij hebben ons toen toch laten verleiden om mee te doen aan de verkiezingen. En dat was gewoon veel te snel, want je start uit het helemaal niets. Hè. We hebben geen in Europese partij, we bestonden nog helemaal niet. En dat was gewoon veel te, veel te, snel. Het was gewoon te snel. Maar jullie hebben de afgelopen ja. twee jaar ook niets gedaan... Nou, we hebben politiek niets gedaan. We hebben echt uh, na die periode, we zijn allemaal uh, zelfstandig ondernemers. Dus ja. Uh, ja, dat heeft ons uh, ook heel veel geld gekost, letterlijk. We, dus dat hebben we ingehaald. En wel uh, op de issues die wij belangrijk vinden, wel uh, doorgegaan. Maar niet meer politiek actief inderdaad. En, en, en, en nu zijn jullie, is jullie droom voor, uh, uiteengespat om een politieke beweging te beginnen. Vanuit de gedachte dat de zon en de mens één zijn. En we allemaal één geheel moeten vormen. Nou ik denk dat de behoefte nog aan de ene kant wel heel erg leeft. Hè, behoefte aan verandering. Uh, maar ook wel de discussie bij ons was wel van ja als je wil veranderen moet je dan nog wel met de politiek meedoen. Dat is, een, dat is een heel ander uh, uitgangspunt. En de een zegt ja. van wel, de ander van niet. Ik zeg altijd, als je het schaakspel wil veranderen... Of, dan moet je niet mee gaan schaken, dan moet je gaan dammen. Ja. En, en dus wat jullie nu gaan doen is... Een maatschappelijk, uh, iedereen maatschappelijk zijn verantwoordelijkheid nemen... maar niet meer via één politieke partij. Ja, dat is wat we op dit moment al heel erg doen... op allerlei verschillende terreinen. En dat, uh, uh, ja, ah, dat verbeter de is... wereld begin bij jezelf. Uh, uh, uh, uh, maar wat ik nog ja, eventjes wilde gang. zeggen... Nou, want, ja, nou. hè, het is uh, onzin om te zeggen dat nieuwe partijen niet mee mogen doen. Want als je die lijn doortrekt... Uh, Richting, uh, richting achter, dan hadden we nu geen Partij voor de Dieren gehad, dan hadden we geen Groenings gehad. Maar ik gehad. vind de Partij voor de Dieren geen vereniging voor ons land, zeg ik heel eerlijk. Ja, maar een heleboel mensen vinden dat wel, want ze hebben ja, wel zetels is in de Kamer. Maar dat is de vrijheid He? van uh, pluriformisme. Ja, maar alleen ja. met de Partij voor de Dieren kan je geen coalities sluiten. En, en, maar kijk waarom, waarom we nu weer in de verkiezingen zitten. Dat waren toch gevestigde partijen, die, maak, die maken er toch ook helemaal niks van. Dat heeft niks met de versplintering van die politieke partijen te maken. Nidia of Sindia, hoe moet ik je naam uitspreken? Savidia, sorry, Savidia. Wat een mooie naam, Savidia. Savidja, zeg het maar. Ram, ram, keizer. Goed, zeg het maar. Ze zijn wie is gegroet en hoe gaat het met je? Ja, zeg het maar, Savidia. Nou, Trim, toen jij geboren werd, ben je toch ook klein begonnen? Ja, precies. Ja. En je bent toch in de loop van je evolutie, om het zo uit te drukken? ...gegroeid tot wat je nu bent. Nou, ik ben eigenlijk alleen maar achteruit gegaan. Maar goed, u mag het groei noemen. Nou ja, de, het ligt er maar net aan hoe je het interpreteert... ...en ja. waar je tevreden mee bent. Maar waarom zouden de kleine partijen... Niet mee mogen doen. Omdat Ze het hebben... de regeerbaarheid, mevrouw Savita. Kijk, ik heb één probleem. Ik, ik, ik, ik, ik, ik heb een dilemma. Daarom leg ik het ook voor aan u en, en mijn gasten en de luisteraars. Omdat aan de ene kant ik zeg: democratie is leuk. Maar als je 150 partijtjes hebt, kan je geen land ja. regeren. Je moet een land kunnen besturen met werkbare meerderheden. Uh, het, ergens heb je wel gelijk, maar niet helemaal gelijk. Want het gaat er ook om, die vijftig partijen, die zullen op een goed moment zeggen van jongens, euh, als we ons groter maken en misschien hebben we op een bepaald gebied dezelfde gedachten en dat gaan we concentreren tot één punt, dan, is het toch ook, dan kunnen ze toch ook gaan scoren. Je moet je ook afvragen wat, je wil, met, je, moet je, afvragen wat je wil met, met de democratie. Wil je de democratie zeg maar uh, een soort. Uh, Euh, mengbeker maken van de drie grootste gemene delers in de meningen en de andere meningen die laten we gewoon buitenspel omdat het zo lastig is om daar, daar rekening mee te houden als we het land willen besturen. Of wil je echt in de Kamer alle meningen gehoord laten worden en je ja. je, je, je wetten laten aannemen op basis van een, een geïnformeerde meerderheid van, van Kamerleden die zegt dat is, een goede, dat is een goede wet en dat is geen goede wet. ja, dankjewel. Je hebt mijn vertwijfeling alleen nog groter gemaakt. Hartstikke bedankt voor de bellen. Corny, Goedemorgen. Goedemorgen, Trim. Zeg het maar. Nee, ik wil je eerst even complimenteren met, uh, met je unieke programma. Want wat jij uh, neerzet, uh, dat, dat doet niemand anders op de radio. Dank je wel. En dat is ook meteen het addertje onder het gras, waarom dat ik je bel. Jij bent ook een eenling. Dus dan zou je zelf ook moeten stoppen en dan zou er op dit tijdstip iets kunnen komen, net als Radio 2 of 538 of Bionica. Maar Corné, je hebt helemaal gelijk en, en, en daarom is mijn dilemma er ook, wat. kijk, het gaat mij om het volgende. Um, dit is een radioprogramma en ik vind, als je op de publieke omroep bent, moet je zoveel mogelijk de pluriformiteit hebben. Aan de ene kant vind ik dat ook in de Kamer, maar aan de andere kant zie ik dat ons land al in tien jaar vijf verkiezingen organiseert. En dat er iedere keer kleine partijtjes komen. Uh, uh, uh, en, en dan je PVV die dan worden dan groot of zo. Maar dat de bestuurbaarheid... Dus ik ben het ten principale met je eens. Alleen vraag ik me af... Hoe moeten we dit land dan besturen? Dirk ja, Pootie. Wie ja, hebben de... Mag, de... Mag meneer Corné, ja, ja, ja, ja. Meneer Corné gaat uw gang. Je geeft zelf elke, elke dag aan het eind van het programma geeft je aan... dat dit door belastinggeld betaald wordt. Ja. Deze tijd zou ook anders besteed kunnen worden met een computer net als uh, Skyway. Radio. Ja. Ja. Dus kunnen we belastinggeld besparen. Ik ben niet tegen je hoor, Nee, nee, maar je maar hebt gelijk. Dat is dan precies hetzelfde. Ik vind het een heel goed argument. Je moet eigenlijk radiopresentator worden. Dit, dit, meneer Corné, uh, dank u wel. U, u, dit, ik, ja, ik snap u. Uh, uh, uh, Dirk Pootje. Ja, je gaan. schetst in het zootje wat er de afgelopen jaren is geweest. Met ja. al die kabinetten die er vallen. Zijn dat nou de grote partijen geweest die dat hebben gedaan? Of de kleine partijen? De grote partijen. Nou, nou kijk. Ja, ja. Ik, ik wil daar ook nog wel iets op aanvullen. Ja. Kijk, wij zouden eigenlijk een fundamentele wijziging willen. Want nu is het zo dat uh, eigenlijk ook partijen die veel stemmen krijgen. Die kunnen helemaal uitgesloten te worden van een kabinet. Hoe kan dit? Is dat democratie? Om te zeggen van nou, een grote partij wordt uitgesloten. Wij willen eigenlijk een stap verder doen en wij zeggen van laat nou het Nederlandse volk aangeven welke belangrijke issues door welke partijen in een kabinetsbeleid uh, verweven moeten worden. Waarom zijn er een paar poppetjes, die vaak niet eens democratisch gekozen zijn, die ineens minister zijn, die gaan ineens een programma maken. Daar wordt onderhandeld achter de schermen en er komt een konijn uit de hoge hoed. En dat is het. Wij vinden dit geen ware democratie. Ja, Lea, ga je gang. Lea, na, nou, giet, ik ben het met Lea eens. Wat het probleem is met, uh, met politiek... is dat mensen die lang in een politieke partij zijn... die zijn daardoor uh, gedrild. En vernieuwing ja. komt ja. van onderaf. En binnen de partij vernieuwing brengen... dat is heel erg lastig. Yashim dan onze partijleider, uh, die heeft dat uh, geprobeerd. Dus uh, andere issues gebracht door andere Kamerleden, nieuwe Kamerleden... zijn belangrijk. Dat houdt de politiek scherp. Okay, maar Ad zegt, er moet maar één nieuwe partij komen... en dat is een referendumpartij. Tien issues per maand waarover gestemd kan worden... eenmaal per maand door het volk. Uh, uh, zit je ja. Dan zit je bij de Piratenpartij... denk ik redelijk al de goede kant op. Nee, want in, Duits in Duitsland... in Duitsland wordt op het ogenblik... Wordt het Liquid Feedback systeem uh, gebruikt. De Piratenpartij, weet, wij weten gewoon heel veel van internet... burgerlijke vrijheden, maar er zijn ook dingen... waar we minder van af weten. Nou, en via het, het Liquid Feedback systeem, dat is een soort... Voor leden, waarbij leden kunnen zeggen: Hey, dat is een expert die ik op dit gebied vertrouw, ik stem met hem mee. Dat is een expert die ik op dat gebied. Maar dan vertrouw. krijg je een vraag. Okay, Kijk, jongens, wacht even. Ik ben, ik ben ontzettend sympathiek tegenover jullie ideeën. Dat is ook de reden dat ik jullie heb uitgenodigd en niet in niet andere partijen. Alleen um, is mijn vraag, iedere keer zeggen we de democratie moet anders. Maar voor in Engeland, waar ze een tweepartijensysteem hadden... en de winner takes it all, klagen ze dat ze het Nederlands model willen overnemen. Hè, want daar zijn de, we, we, ze hebben we nu een coalitieregering. Hier zeggen we, ja, dat is die, Het buurmansgras maar, is altijd groen. Ja, maar, maar de Engelsen Engelse weten inmiddels dat het tweepartijensysteem niet werkt. Nee, oké. Okay. Nee. En, en nu gaat het bij mij erom, mevrouw Manders. Ja. U, u, u bent een heel idealistische vrouw... Die, die, ook een verschrikkelijk vriendelijke en lieve uitstraling. maar besturen is een beetje hard. Je moet ja. keuzes maken. En je kan niet honderd mensen achter, uh, achter één ideaal krijgen. We, gaan, we zijn te verschillend, we willen de andere kanten uit. Ja, nou zit ik al 14 jaar in de politiek, hè? Ja. En ondanks dat heb ik blijkbaar nog steeds... een vriendelijke, positieve, idealistische houding. Dus het kan gewoon. Dat is wel knap. Ja, ja het ja. kan gewoon. Maar uh, Zwitserland, daar zijn de burgers het meest tevreden van de hele wereld. En zij hebben daar een referendum-democratie. Ja. Nou, dat gaat daar fantastisch goed. Ze, ze, ze beslissen daar in de kantons vaak op, op een soort ouderwetse manier met grote vergaderingen met elkaar. Fantastisch. Partij voor Mensen Spirit wil nog een stap verder doen. Er zijn en heel daarom veel... hebben ze nu daar verboden dat er minaretten moeten komen, weet u wel. Dus uh, dat is het uh, leuke van referenda. Dan, ja. dan, dan zijn ze conservatief. En dan, mijn zuster woont in Zwitserland. Maar Geloof me, als je, je haar hoort praten over die Zwitserse democratie waar hm. iedereen in zoveel opgift hier. Ze worden er daar helemaal tureluus. Nou, nou ja, wat wel... De... Lajana. Lajana is dit. Wat wel belangrijk is, is dat die democratie wel aan het veranderen is. We zitten vast uh, in onze dat denkbeelden. Waar. En links en rechts, dat soort tegenstanders... tegenstellingen, Beslaan, die werken ja, niet meer. Nee. Dus dan moet je naar een andere manier kijken. En dan zo'n referendumoplossing vind ik een goede oplossing. Wij hadden bijvoorbeeld, we dachten van... nou, we willen gewoon een rookie-seat in de, in de Tweede Kamer. En dat is een zet waar, als je over belangrijke onderwerpen... Hè, over een issue... Uh, kan, praten, kan ja. praten, dat je daar gewoon een expert neerzet. Oké, okay, maar dan krijg je weer een discussie wie de expert moet zijn, dat slaan ze elkaar de kop in. Kies je dat zelf. Ja, wel. maar kies je niet zelf. Maar daar wel. zit ook de essentie. Lea het is heel nog. goed om een combinatie te maken van experts met gewoon gezond, verstandig denkende nou, burgers. ik zei zeggen, dat veel van, van die experts zijn dommers dan mee bellers. Let maar op. Goedemorgen, <laughs> meneer Klaas. Eens. Ja, goedemorgen, Prens. Zeg het maar. Mijn eigen expert. Ik totaal ik ben totaal tegen al deze nieuwe splinterpartijtjes. Ik ben voor de invoering van een kiesdrempel van 5%. Er zijn van al dat kleine partijpolitieke gemieren leuk af. In jouw woorden te gebruiken. En alsjeblieft, Prem, één verzoek. Ga eens bij het Nederlandse woord na of er niet de totale behoefte is aan één groot nationaal zakenkabinet. Dat we absoluut afkomen van deze figuren. Maar, maar Klaas, Klaas, van, Klaas, van, Klaas, even, even ademhalen. Klaas, Klaas, even ademhalen. Klaas, even ademhalen. Eén vraag. Klaas, wat heb jij ja. ...gestemd in 2010. CVD. Oké, okay. zo net stelde Dirk Poot van de Piratenpartij de vraag... ...is de breuk die is ontstaan de schuld van kleine partijen... ...nemen Partij voor de dieren... ...of is het de schuld van de grote partijen? Dan moet ik helaas meneer Poot van de Piratenpartij gelijk geven... ...als je kijkt naar de val van de vijf kabinetten hiervoor... ...waren het altijd grote partijen. Ja, maar dat ben ik met een je eens, maar daarom moeten we van dit hele systeem af. De mensen zijn mondig, de mensen weten waar ze we over praten. Ze gaan naar het zakenkabinet, ja. rechtstreeks door het volk aangestuurd, via internetreferenda. Dat is no, democratie. dat zeggen wij. Klaas, Klaas, Klaas, Klaas, even ademhalen. Ik hoor jou dus een pleidooi houden voor de Piratenpartij. Ik ga jij op de Piratenpartij stemmen, want die voldoen aan alles wat jij net zegt. Wij zijn echt liberaal. Nou, daar geloof ik ook niet van, want in Duitsland is de Piratenpartij bestaat <laughs> ook. En daar moeten ze zich ook nog maar een beetje manifesteren en profileren. Dus men weet totaal niet in Duitsland wat ze met die club aan moeten. En nou, Duitsland... dus ik kan ook helemaal niks met de piraten. Oké, okay, dankjewel Klaas. Meneer Van der Heuvel, we zijn bijna door de tijd heen. Zegt u het maar. Ja. Goedemorgen, uh, uh, Blackie. Uh, ik weet uh, ook dat dus, uh, partijen, ze mogen allemaal meedoen, maar als ze minder dan vijf zetels halen, komen ze niet in de Kamer, worden de zetels over de andere partijen procentueel verdeeld. Oké, okay. meneer dat Van der de de Heuvel, ik vind het heel lief, blijf even aanhouden, mevrouw Manders, een heleboel mensen meden dat ook. Uh, ze vinden dat de kieswet veranderd moet worden voor die kiesdrempel. We hebben al een kiesdrempel. Bij ons is de kiesdrempel gewoon één zetel, één procent. En, en dat is ook nog moeilijk, moeilijk om te halen. Ik bedoel, vijf zetels, dat is, dat is uh, drie procent van, het, uh, van, van, van de Kamer, één dertigste. Dat vind ik wel een forse klap om in één keer te moeten halen. En de drempels dat die vrouw, opgeworpen worden voor nieuwe partijen zijn heel hoog. Want wij moeten uit eigen zak die 11.000 euro betalen. We moeten er ook nog zo tegen de 600 uh, handtekeningen ophalen. En niet even zo los handtekeningen. Nee, die, moet, die mensen moeten allemaal persoonlijk binnen een paar... Dagen naar het stadhuis, in 19 kiesdistricten, ja. het zijn hele hoge eisen. Hey, dat is de Nederlandse de Heuvel, drempel. Van de Heuvel, er is al een praktische kiesdrempel. Dat vergeet ja, u. Ja, die 600 die, handtekeningen, ja, het geld. Maar, maar die, is, die uh, praktische kiesdrempel is veel te laag. Het resultaat is dat we op een moment een gedoogpartij partij krijgen als de SGP. Hoe oh. gek wil je het nog hebben? Ja, meneer Van ja. der Heuvel, ik weet niet hoe gek. Ik dank u voor het bellen en ik vond uw introductie heel goed. Blackie, die gaan we erin houden. Maar die elf... de... Die 5K wil ik nog even over hebben. Want dat is, dat is echt een hoop geld. En ik vind eigenlijk dat Rutte dat hij zou moeten zeggen... jongens, ik heb de vorige verkiezingen eigenlijk versteerd. Jullie krijgen van mij de helft van die 5K weer terug. Ja. Dus voor ik, ons is een stuk makkelijker. Dan luister even, Dirk Poot, even in. Jullie vechten tegen Brein. Ja. Die heeft een rechtszaak tegen jullie aangemaakt. Ja. Omdat Brein zogenaamd is voor uh, uh, intellectuele eigendomsrechten. van Zogenaamd, aan, ter, ja, ja, ja, inderdaad. En, en, en die proberen te beknotten. Want er is nu een hele discussie via internet. Komen er allerlei nieuwe mogelijkheden. En daar is de wetgeving niet tegen opgewassen. Nee. Uh, het, het, het is te, te weinig duidelijk in Nederland. Met jullie, de enige reden waarom ik al wil dat jij mee moet doen met de politiek met de verkiezing, is omdat je die issue, da, da, dat je dat op tafel legt en dat je grote partijen dwingt om een mening erover te ja, hebben. Dankjewel. Dus, dat dus de, de, de, Ja, dat ja. hoop ik. Wat die rechtszaak was gisteren, ...wanneer ik op de uitspraak. Uh, 10 mei, op dezelfde dag als de, de, de uitspraak van Brein tegen de rest van Nederland. Oké, okay, en dan, nou, weet je wat? We houden ons op de hoogte. komen... in de ik bus, en dan gaan we door. Ja. Mevrouw Manders, uh, trouwens, ik heb een hele leuke tweet speciaal voor Dirk, ik ga ook een partij oprichten... Partij tegen piraten in Nederland. Uh, uh, uh, die bestaat al. Die, die al, bestaat al. Dus uh, uh, en de CDA? Ja. Uh, Patrick zegt, ik ben het gedeeltelijk oneens. Inderdaad, de hoop van deze klein partijtjes zijn onnodig. Kliederen in de marge, maar de piratenpartij heeft mijn steun. Ze dragen namelijk standpunten aan... die niet voorkomen bij de huidige partijen. Digitale burgerrechten mogen van mij best meer aandacht krijgen. Uh, uh, Mimi zegt, en dit is voor uh, uh, mevrouw Manders... ik heb dit ideologische praat wel eerder gehoord van partijen... maar zodra ze in de tweede... In de kamers zitten en macht ruiken, laten ze alles vallen en denken ze alleen nog aan meer. Mevrouw Manders, wie zegt dat u nu net zo wordt als de rest? Ja, dat, dat is natuurlijk. Kijk, onze slogan is politiek vanuit het hart. En dat betekent dat wij ons ertoe verplichten om werkelijk alles wat wij als beleid neer zouden willen zetten, om dat te doen vanuit menselijkheid, betrokkenheid en dat dat ook onze uitgangspunten zijn. Daar willen wij ook aangespro op aangesproken worden. En wij hopen dan ook dat als onze leden en straks onze kiezer vinden als dat we dat niet doen, dat ze dat ook laten weten. En wij willen juist die democratie totaal terugbrengen naar de burger zelf, op allerlei manieren. Layana, je bent ontzettend actief maatschappelijk. Is het dan niet moeilijk om bij de komende verkiezing helemaal niets te doen? Ja, dat is natuurlijk ook moeilijk. Want uh, mijn, ja, hard, ook ik nodig. Mijn, mijn hart jeukt. <laughs> nou, ik heb al uh, posters geplakt de vorige keer met de Piratenpartij, Kijk. dus wie weet. Maar uh, stemmen is in ieder geval heel belangrijk. En ik vind dat iedereen dat moet doen, want een blanco stem is echt zonde. Luisteraars, ik dank mijn gasten ontzettend. Ik ben blij dat we in een land wonen waar jullie wel je dromen kunnen ja-jagen. Mijn stem gaan jullie niet krijgen, maar wie weet zijn er veel luisteraars door u geïnspireerd en lukt u het wel om in de kamer te komen. En jullie komen zeker allemaal in mijn programma terug. Ik dank alle bellers, mede tweeters. Gaat u alsjeblieft naar de website primtime.nl dan kunt u alle reacties lezen en de foto's zien van de gasten. Sorry dat niet iedereen in de uitzending kon komen. En natuurlijk hartstikke bedankt aan de Nederlandse belastingbetalers, de co-financiers van de publieke omroep. Na de sterk zijn doorraad... Is door Alt Megens, daarna de AO weer Felix Murders. Morgen zijn we weer weer met iemand van Kluwe, de chief financial officer. Dan gaan we kijken hoe het is met een grote bedrijf in het huidige Nederland. gaan we praten over auteursrechten, oh. luisteraars. Uh, hartstikke bedankt, tot morgen. Namaste, dag.